Ja, stop hoor, Poel. Dan schrikken we allemaal maar een eentje op, hè? Plek Ja, zo, dat is het. Ja, zo, zo. Wacht even hier. Juist. Nou, Jos, Jos, kom hier op de voorbank erbij. Ja, dat kan best zo. Nou, ik zal het nog in mijn beste Frans proberen. Bonjour. Hoe is het, voulez Ras de Rivanna. Renko. Ik zeg vast jullie iets. Hij zei... Ja, en wat betekent dat? Oh, dat geeft niks van schat, ze zitten al. Oh, nou. Nou, rij je dan maar, hè. Gai tantaloi. Wat zegt hij? Versailles, gai Oh. Uh, Italiaans is het niet. Spaans ook niet. Nee, nee. Hé, hé, je hebt het een grondwetpoedierieke, hè. Wat, wat, wat, wat, wat doen ze, wat doen ze? Ik, oh, ik, ik zou het niet <tot> weten, John, ik zit onder een rugzak hier. Ze oh. zitten te vraaien. Oh, hé! Hey. Oh, zeg, ze zullen toch hun honger hebben? Dat lijkt me nou een merkwaardige veronderstelling, zeg. Er zitten twee mensen te vraaien, dus zullen ze wel nou honger hebben. Ja. die krijgt het wel weer anders. Oh ja, hoe weet jij dat? Moet jij smorgen maar eens even kijken naar de <laughs> nou, nou, nou, nou, nou, nou, Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Misschien mis, mis, mis, zijn het wel Joegoslaven. Pardon? Maar kooi. Oh, op zo'n meneer, nee, ik begrijp Laat <laughs> u zich niet derangeren het is dat, vader? Nee, niks. Ik dacht dat ik onder een rugzak zat. Het is een beetje benauwd, maar het meisje blijkt er nog aan vast te zitten, zeg. Vandaag door de jongeman even zijn arm om mijn hals lijn. Geeft niks. Rakhoi, hoor kerel. Rakhoi. Volgens mij zijn het vinnen. Finnen? Waarom Vinnen? Waarom, vinden? waarom geen Vinnen? Waarom geen Grieken? Haha, <laughs> Grieken. Ja. Hoe wij zijn, Baske? Oh, weer wat anders, Baske. <laughs> en, uh, wat dacht je van Eskimo's? <laughs> de vrede de IJskers leegvoerig. Ja. Uh, uh, uh, uh, dat is discriminatie, hoor. Hé, hey, jongens, toe nou, we hebben gasten, hè. we ons dan niet misdragen. Je nee, ik zit niet te vrije nee, over misdragen gesproken. Dat is ook discriminatie. Sinds wanneer zit iemand die te vrije zich te misdragen? Sinds even. Als die de appeltjes had thuis gelaten, we zou het nog in het paradijs. Ja, nee, nou heeft de vrouw ja, Mag ik nou eventjes een voorstel doen? Ik zou jij niet Ik stel voor dat we hier ergens een plekje gaan zoeken voor de tent. En dan zorg ik ervoor dat die stumpers een had eten krijgen. Een hard eten krijgen. Een hard eten. Tje. Hoe jij aan die mensen zag dat ze honger hadden. Dat ziet een vrouw altijd cool, dat is haar keukentrauma. Maar zie je het nooit? Aan jou zie ik het altijd. Er is geen koken tegen. Kijk, dit is die foto dat ze samen nog in de auto zaten. Terwijl wij aan het waren. Gekke, mescherpe foto. En die twee hebben weer bewogen. Ja, of, of dat gek is. Maar eten dat ze konden. Maar eten dat ze konden. Maar eten dat ze konden. Ja, hoor, kan ik ook. Ja. ja, ik zou ook nog wel iets lukken. Ja, sorry mensen, maar ik heb niet meer, het is op. Ik heb nog nooit twee mensen zo zien bunkeren. Tien, ik kan de beurt schaal zo goed als leuk. bij mij helemaal, ik, ik heb maar gedaan, hoef ik zat te eten. Mm. Je uh, ja, uh, zet die radio's wat harder. Oh, oh, oh. Nou moeten jullie niet over eten nergens. Nee. Dat is maar van de gastvrijheid in die landen. Gastvrijheid? In welke landen? Ze ja, zullen toch wel ergens vandaan komen, niet? En je hebt landen waar, waar je als gast verplicht bent alles op te eten wat je wordt aangeboden. Ik hebben dat al op vooruit ze aangeboden. Werd. Zo is dat. Nee, je wordt bedankt hoor, ouwe. Ja, zeg, nee, nee, nee, nee. nee. Nou, nou heb ik het gedaan. Wie heeft ze uitgenodigd om te blijven? Te, weten, ...te blijven slapen. Hé! Hey. Nou, oh, ik heb niet die geïnteren dat ze blijven slapen. Cool, heb jij ze dan niet gevraagd te blijven overnachten? Ik... Wel, nee. Jij? Ik? Geen sprake van, allemachtig. Je zegt, die hebben zichzelf uitgenodigd, hè? Ja, dat is die gastvrijheid in nu handen. Okay. Weet je wel. Ja, dat je als gastverpleeg bent iemand in slaapkamer in te pikken. De meneer. En het gemak om mij de dame met de lucht met in beslag te nemen. Ja, ja, ja, ja, ja, Laten we dan nou maar geen drama van maken, mensen. Dit is nou kamping, hè? Mensen ontmoeten, buitenlanders, andere mensen, andere culturen, hè? En leren iets voor elkaar over te hebben, waar of iets oké, okay, dan slaap ik vannacht wel op jouw licht goed? Ja, hè? wel, ja hoe stil is het, op ze eindelijk tot rust komen oh, oh. Ja, doei smakini raad je nou, zeg uh, zullen wij dan ook maar he? ja, uh, goed idee, jongen truste mensen slaap lekker yes. vader, slaap lekker hoe jongens ja. hallo oh, ja. smakini Гарив Шмот. Гарив Шмакиник. Гарив dat was me, dat lag je wel, hè? Ik moest me daar op de blote grond slapen. Om half twee had ik nog geen oog dicht gedaan. Nee, om half acht lag je man de Ik wel, nee. Nou, ik moest uit de blote grond, ja. Nee, toch? Jazeker. Die leren iets voor elkaar over te hebben, jongen. Ja. Ja. ja, ja, zeg. Dat was wel even raar wakker worden toen, hè? Raar wakker worden toen. Jongens, het is tijd hoor. Maar een beetje zachtjes, we hebben gasten. Ze slapen nog. Ik wou dat ik gast was hier. Nou, als jullie voor niet voor het ontbijt. Ik wil eten. Ja, gek hè. Ik droomde dat ik de lotto won, maar de koffie was weer opgeslagen. En dat hief mekaar precies op. Oh. Morgenlaar. Morgen, morgen. <laughs> ik zeg, hè? slapen ze nog, Ja. Zoek je niet, Poegeltje? Nee, de, de, de filmcamera. Ja. ja. ja, We gaan straks even een, van dat gekke stel een paar uh, shortjes maken. <laughs> zeg, heeft uh, iemand mijn camera gezien? Wat, wat, wat zoek jij? Ik zoek de radio. De, de radio, die staat... Die, die stond hier, toch? Hé, hey, ik kon er net een arm op niet vinden. Hé, hey, wat? Allemachtige. Armand, mijn camera, hebben die twee. Ja hoor, ze zijn pleiten, die twee. Bestolen? Ze zijn hem gesmeerd, dat je. We zijn bestolen. Nee, vast niet, vloeken hè? Wie weet zijn ze alleen maar een klein wandelingetje gaan oh. doen? Ja, ja, met, met, met de auto. Dat hè? Dit is de auto? Ja, daar weg. Die hebben de auto gejat? dat de, de, de vuile Grieken, ja, de Vene Joegoslaven, Algerijnen, wat het zijn, buitenlanders, puur gaaiers. Dat is aan nou discriminatie, ah. weet je wel? Ja, ver zal ze er niet mee komen, hoor. Met die kijk. <laughs> hoezo, hoezo niet, ver, hoezo niet, waarom niet? Hè? Kijk maar, het plasje daar. Ik voor alles zeker de radiator verlegen laten lopen. Je bent een haperen volk naar vulven. Een is op alles voorbereid. Goed ja, zo. Ja, ja, nee, wacht even, wacht even. Mijn papieren. Waar zijn mijn papieren? Werd dat dat vuil buitenland schoren. mijn papieren geklaut heeft? je hier, daar? Hier, hier, hier, weg, weg. Nee, nee, nee, nee, Nee, nee, nee. nee, Je papieren liggen onder mijn blaas, onder mijn, mijn luchtblaas. Hoe heet ik? Ik denk, je kan niet weten, hè? Grote gouden. Dus jullie wisten dat dat buitenlandse Oh, wacht dat... even. Ik had mijn armband voor alle zekerheid in mijn schoen oh, gestopt. He? Hier, ze een kwestie van rekening houden met, lieve. He? Ja, en hou alsjeblieft eens op met dat stomme discrimineren. Uh, met dat stomme discrimineren. Met dat stomme discrimineren. Tja, wat was jij toen opeens fel op buitenlanders, hè, Jon? Ach, onzin, onzin. Eh, wat, wat mij het meest verbaasd heeft... is dat al die gestolen spullen hier een maand geleden... weer netjes op de stoep stonden, zeg. Ja, ja, ja, ja. Praten we maar weer over. Wat? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, Zeg, moet je luisteren. Dat, dat is geen discriminatie. Dat is... Eh, nou ja, goh, je, je, je weet nou eenmaal... dat je als toerist bestolen kan worden, niet? Eh, die buitenlanders die zijn nou eenmaal niet... Wat zei jij, vader? Ja, ja, ze, ze zijn nu getrouwd, ja. Getrouwd? Oh, hey, wie, ja, ja. Wie, Zo, wie, wat? Wie, oh, oh, die buitenlanders van Jon. Zees er een kleopertraak? Hey. Ja, carrie en Nick dus. carrie en Nick? Hoe... Zeg, zegt vader, alsjeblieft, zeg, maar, heb je het over? Uh, uh, oh, heb, heb ik jullie dat niet verteld? Nee. Hey, wat, wat oh, maar, he? heel, heel toevallig, zeg, anderhalve maand terug, zie ik ze. Wat? Ja, ja, ze hebben een boetiekje hier nu, die twee paar straten verderop. Wat zeg je? De boetiek van Kachi en Nick. Ja, de boutique van Kari en Nick. Ja, ja. ja. dus ik ben er even mee gaan babbelen, over oh ja, John ja. zijn camera en zo. En, en, had ja. Nou, daar hadden ze spijt van, hoor. Zie je ja. Dat ja. Spijt van, nou, ja. Van dat brabbeltaaltje ja. en die spulletjes. En die drooggekookte auto, weet je nog wel? Ja, Ja, dus dat zouden ze wel even gaan die spulletjes, ja. En nu zijn ze getrouwd, dus ah. ook. Ah. Wat aardig Verschrikkelijk aardig lui, hoor. Oh. Maar ja, John, hè, landgenoot, wat wil je? Dit was dan weer uh, het vierde deel van de Heilige Strooster, geschreven door Jan Moraal. En volgende week kunnen jullie uiteraard natuurlijk weer in de extra speciale zomeraflevering van Voor Ons Gemaakte Ons gekraakt, luisteren naar het vijfde deel. En dat we eruit gedraaid worden nog een plaatje van Henry Clapton en John Miles, Maar ik ben vergeten het, hoe het heet. Het is erg mooi.